En een voorspoedige start. Gert Liet met het NOS-journaal. In de aanloop naar de raadsvergadering over een asielzoekerscentrum in Geldermalsen. is de fractievoorzitter van de SGP telefonisch bedreigd. Toen de zoon van de SGP er opnam, werd er gezegd: Als je vader vanavond voorstemt, gaan jullie er allemaal aan. De fractieleider doet vandaag aangifte bij de politie. In Geldermalsen zijn plannen voor een AZC voor 1500 mensen. Een raadsvergadering over de plannen werd gisteravond afgebroken. omdat er buiten het gemeentehuis rellen uitbraken. 14 mensen werden gearresteerd. Het kabinet heeft in het debat over het de tevendiel een motie van afkeuring overleefd. Die werd verworpen met 77 tegen 65 stemmen. Bijna alle oppositiepartijen steunden de motie. De oppositie nam geen genoegen met de excuses van premier Rutte, minister van de Steur en staatssecretaris Dijkhoff. Er is twijfel gebleven, zei ChristenUnie-leider Segers, die de motie had ingediend. Premier Rutte heeft gezegd dat er op geen enkele manier een beleid is geweest om dingen toe te dekken. Hij wil werken aan herstel van vertrouwen. De tevendiel draaide om de miljoenenschikking met crimineel Kees H. De werkgroep Dutchberg 3 is blij met het nieuwe NIOD-onderzoek rond de val van Srebrenica in 1995. In opdracht van minister Hennis van Defensie gaat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie nu bekijken welke informatie beschikbaar is gekomen sinds 2002. Aanleiding is de suggestie in een VPRO-reportage dat de Amerikanen, Britten en Fransen hadden afgesproken geen luchtsteun aan de Nederlanders te geven in de moslimenklaven. Een eerste onderzoek van het NIOD leidde in 2002 tot de val van het kabinet. Jaarlijks worden volgens het CBS 400.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder online gepest. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen, vooral meisjes tussen de 15 en 18. En ongeveer 1% van de vrouwen is wel eens online gestalkt. Vrouwen krijgen betrekkelijk vaak te maken met online pesterij van hun ex-partner. Het weer zacht, op veel plaatsen kan het 13 of 14 graden worden, in Zuid-Limburg mogelijk 16 graden, verder bewolkt en soms wat zon en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A2. Den Bosch richting Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht, 4 kilometer. A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Eerst bij knooppunt Burgerveen, 11 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En verderop bij knooppunt de Nieuwe Meer 10 kilometer. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar... Bij Knoop het, het Dorp, 7 zeven kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht na een ongeluk. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij Akersloot, 7 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Leusden, 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En nog altijd heel veel vertraging op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de Heinenoord tunnel 17 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er is nog altijd maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Syrikzee kan omrijden via Hellevoetsluis over de N57. En de N207, Hillegom-Bergambacht, is in beide richtingen... tussen Alfa aan de Rijn en de N11 afgesloten. En ook dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 New York, Now I can see from all those movies, but you're real enough to me, but there's a heart I'm oh. We hadden met u willen praten over de Cities Skyliner die in Zandvoort schijnt te gaan komen. Ja, ja. Dat zouden we gaan doen met... Uh... Onze wethouder Gerard Kuipers, maar die is verhinderd, dus dat, uh, dat verhaal komt later. Ja. Wel een heel interessant iets. Ja, de uh, meeste weten niet eens wat het is, denk ik. Nee, het is, het is iets het is een fantastische toren, een mobiele uitkijktoon ja. eigenlijk, die zo'n 80 meter hoog gaat. En, uh, ja, ik het heb zelfs opgezocht gisteren. Rond te draait. Ja, is 360 graden, hoor. het is hartstikke ja, leuk. Net het is ontzettend moment. leuk voor Zandvoort, als het zou kunnen, want tot nu toe is het alleen maar te zien geweest in grote Europese steden. Ja. Zandvoort, het kleine Zandvoort is dan nog wel een enorm ja, primeur. Wel, maar, toch een metropo, De gemeente heeft ja. in ieder geval een persbericht uit laten gaan. Dus dat betekent wel dat er serieus mee uh, wordt onderhandeld. En dat zou heel leuk zijn. Maar dat horen we Gerard Kuipers later. Dus. Wat gaan we wel doen? Tegenover ons zit al Noordje Oliemullen. Welkom ja. Noordje. Wij gaan straks met jou praten over het Wintertheater. Ja. Ja, dus dat is mooi. We krijgen, als het goed is, Erik Timmermans nog. Om te praten over de jazz in ja. Zandvoort, wat eraan komt. We hebben de, uiteraard de tweede trekking van de decemberloten 2015. En we hebben een gesprekje met Roy Dongen van de VVD... over de VVD-oudejaarslezing over het milieu. Kortom, genoeg te doen. Tweede uur Goedemorgen Zandvoort. We beginnen met Noordje. Noordje, welkom. Ja, ja. Ja, even, even de bril uit aanrekenen. de bril lenen, want ik weet groot. Maar dat geeft niet. Goedemorgen. Goedemorgen, Noordje. Wintertheater. Uh, het wintertheater van uh, uh, morgen... Morgen alweer. Zondag. Zondag hebben we een harpiste. Zij heet Thiarda van Leiden. En zij is eigenlijk uit de stal van Fred uh, Rozenhart. Die ook uh, deze expositie de gastconservator ja. is. Het is van twee tot uh, half vier. En ze heeft een gevarieerd uh, programma: van uh, klassiek tot uh, moderne stukken. Dus wij zijn heel blij dat ze er is. De toegang is gewoon het museumtarief van 3 euro of de museumjaarkaart gratis. Ja. En kinderen zijn sowieso gratis. Het Wintertheater gaat door op woensdag 16 december. Dan hebben we weer de verhalenvertelster Marion Recourt... Zij, spe, zij vertelt sprookjes ook gebaseerd op het strand, de zee, de zon. Die heeft het vorig jaar ook gedaan, dacht ik, hè? Nou, zij is vorige week geweest. En dat was heel erg leuk. Ja. Dus uh, wij zijn blij dat ze de, dat ze de woensdag uh, hier is. En dan hebben we... Even kijken, hoor. Was is dat de hele iets. dag door, Noortje? Nee, dat is ook van 2 tot half vier. Ook van 2 tot half vier in het Zandvoortsmuseum. Maar donderdag de 17e. Dan hebben we iemand uh, die neemt haar symbaal mee. Dat is. Even kijken hoor, hoe heet ze? Dat is Pit Hermans. En Pit Hermans is een cymbaliste. Dat, dat is dat grote instrument met die stokjes. En ik denk dat zij een heel leuk concert gaat geven. Dat duurt. Van één tot vijf, want ze zit gewoon in het museum. En als de mensen binnenkomen, begint ze te spelen. Oh, leuk. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Dus er gebeurt van zeggen, alles in het museum. Er gebeurt museum. van alles. Ja. Het is echt een hele leuke tentoonstelling. Ook gebaseerd uh, op theater met veel clowns. En uh, van alles en nog wat eigenlijk. Oh, pas goed bij We hebben de een klein podium ingericht door uh, Wim Hilderink. Dus ja, als er nog mensen zijn die zichzelf willen laten zien... dan zijn ze van harte welkom. Oké, okay, dan helemaal prima. Morgen in ieder geval uh, de Harp. is een mooie dagen. Morgen. De Harp. Ja. En dat is van twee tot half vier. En in de pauze lekker kopje koffie, kopje thee. Ja, tuurlijk. Nou, uh, ja? dat voelt altijd gezellig. En dat, dat voor 3 euro. Euro. Uh, euro. Dus ik zou zeggen, anderhalf uur lekker plezier, toch? Ja, dit is, plezier, ja, dit is ja. geen geld. Nee. Hartstikke goed. Nou, okay. bedankt Toortje. We gaan ja. uh, weer genieten van de winter Tot je dienst en volgende week ben ik weer. Oké. Okay. Okay. We spreken je volgende rode. Okay. Dan begrijp ik dat uh, we. Nu gaan we uh, Roy, Roy, Roy Dongen van de VVD. Ja? Oké, okay, we gaan gelijk door, dat is, <coughs> nou, is Roy Dongen van de VVD Aangekomen. een streepje Bentveld. Die uh, gaat ons tegen. Goedemorgen. Uh. Mooie spits, goedemorgen. Uh, oudejaarslezing over milieu van de VVD. Ja. Dat is een, is een mooie, mooie titel. 18 december, om 7 uur in de Beach Club 5. Wat, wat, wat gaan jullie precies doen daar? Het milieu is natuurlijk heel breed. Hè? Ja, ja nou, Ten eerste willen wij in plaats van een nieuwjaarsborrel een oudejaarsborrel organiseren. Dus we willen onze leden uitnodigen, maar ook geïnteresseerden. Om gezellig onder het genot van een kopje koffie en een oliebol. En later op de avond uiteraard een glaasje wijn of een biertje en een bitterbal. Een beetje te praten, te discussiëren. En we willen dit jaar in het kader van het milieu doen. Iets breder dan alleen maar de windmolens, maar algemeen in het milieu. En daarom hebben we professor Samuel kronenburg uh, bereid gevonden uh, om daarover te komen praten. Uh, het is een professor die uh, in ieder geval een zeer uitgesproken standpunt inneemt. Dus dat was ongetwijfeld aanleiding tot veel discussie. En ja. Ja. Maar dat het standpunt nog... op welk gebied eigenlijk? Hij gaat over milieu, dat dus snap ik, maar hij heeft een uitgesproken standpunt zeg je. Maar ja, een gebied? uitgesproken standpunt. Hij, uh, vindt dat je de milieuspiegel en de doelstellingen en de latten moet leggen op een termijn van 10.000 jaar. Of dat het jaar 10.000 moet nemen en niet een paar jaar. En hij, vindt dat de, hij vergelijkt de mens met een likje verf op de Eiffeltoren op deze aardbodem... ...en is overtuigd dat onze rol daarin minimaal is. Dat is wel uitgesproken, ja. Dat is inderdaad ja. uitgesproken. Ja, kan je wel zeggen. Uh, uh, uh, het is ook niet, niet een, een partijstandpunt, laat ik dat voor opstellen. ...maar het is gewoon een, een, een discussie waar je zegt... Nou, dan, ...dan krijg je een levendig debat. Ja. Uh, en we hopen dat we dus op, uh, op die vrijdagavond ook een levendig debat zullen hebben. Ja, dat denk ik wel. Want uh, ja, je kan natuurlijk alle kanten op met zo'n spreker... Hè? ...die uh, hele, hele radicale standpunten neerlegt. En Misschien helemaal niet zo, zo, zo slecht ook natuurlijk... Ja, om, om naar het milieu te kijken op een periode van 10.000 jaar. Dat is niet zo raar als je ziet wat vervuiling soms kan veroorzaken. Uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar hij zegt ook voor, ja, het is ook niet zo raar... als je naar de, bijvoorbeeld ijstijden kijkt. Ik bedoel, een ijstijd kun je moeilijk zeggen dat die, die is over. Dat is natuurlijk niet, die is niet overgegaan omdat de mensheid de aarde bijvoorbeeld heeft verwarmd. Dat is een eindstelling die hij uh, inneemt. Of het effect van uh, vulkanische uitbarstingen. Uh, dus er zitten natuurlijk heel veel aspecten aan. Maar, ja. uh, en zijn standpunt is dat... Uh, niet dat hij tegen goede milieumaatregelen is... maar dat het een illusie is als je het klimaat denkt te kunnen veranderen... doordat wij met z'n allen een procentje minder van iets uit stoten. Dat is zijn uh, uh, voorzichtige conclusie, denk ik. Ja, ja het klimaat uh, heerst uiteindelijk toch wel. Hè? Ja. Dat zie je in de historie al, hè? wat er allemaal gebeurt. Ja, ik denk dat uiteindelijk, uh, ondanks alles wat wij kunnen... de natuur sterker is dan de mens op het laatste met. moment. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Nou, dat is een mooi onderwerp, dus dat, uh, dat is wel interessant. Dat als afsluiter eigenlijk van jullie jaar, zeg maar. Uh, ja, dat is afsluiter voor het jaar. Iedereen is welkom. Uh, de toegang is uh, gratis. Uh, alleen mensen moeten zich wel even aanmelden, zodat we uh, weten hoeveel mensen er komen. En, dat we, uh, en dus waar dan, kunnen of... ze zich aanmelden, hoor? Ze kunnen zich aanmelden bij uh, het secretariaat uh, De e-mailadres is... Als het... Secretaris VV... VVD Zandvoort, één woord. Het gmail.com. Nou, dus ja, dat is een makkelijke. Nou, dankjewel. Ja. Okay, dat gaat dan allemaal goed komen, denk ik. En hij is de enige spreker die avond? Professor Salomon Kronenberg. Hij is de enige spreker. En ja. ik vermoed en ik hoop dat er vanuit het publiek uh, genoeg sprekers zijn... die uh, ja. ook meningen zullen ventileren en kritische vragen zullen stellen. Ja. Nou is de VVD natuurlijk zantwoord heel erg bezig geweest. Onder andere ook met de windmolens. Dat was het nog steeds een hot item. Ja. Wat, wat nog niet is afgerond. Hè? We zien ze helaas al voor de deur staan. En uh, wat is het oude plan zeg maar wat daar ligt. Is er dan nog ontwikkeling op dat gebied? Uh, nou, ik zou zeggen, uh, op dit moment geloof ik zijn er geen heel veel nieuwe ontwikkelingen. Uh, en als u echt heel veel meer wilt weten, dan is het onze uh, uh, car duur en trekker op het gebied van windmolens ja. in dagroontstad die uh, ongetwijfeld daar meer vragen over kan beantwoorden. Ja. Maar ik heb niet het gevoel dat er op dit moment in deze laatste decemberdagen nog ontwikkelingen zijn. Nee, nee. Alleen dat de auto niet geaccepteerd wordt, toch? Las ik in de krant? Ja, maar dat is een uh, kwestie van de gemeente. Uh, <laughs> dat is niet een kwestie die uh, het VVD nee, dat begrijp ik. Nee. Dat bemoeie ik me ook, maar niet. Nee. Nee. Oké, okay, nou Roy, uh, ja, dank voor jouw komst in ieder geval. En uh, nogmaals, 18 december dus. Uh, van tevoren even aanmelden voor de bijeenkomst vanaf zeven uur s'avonds in Beach Club 5. Secretaris VVD Zandvoort gmail.com oké, okay, ja. bedankt en jullie zijn ook welkom natuurlijk ja oké, okay, bedankt Tot fijn, dan. fijn dan. We gaan uh, naar een uh, stukje muziek en dat hadden wij in pet al als het goed is is dat uh, sting met russians Naast, wederom, goedemorgen Zandvoort. en voor ons zit Albert Jan Vos. Ja, programmaleider. Goedemorgen heren. Programmaleider van, van, van ons hè, van de van, van de Lokale Radio en we hebben jou gevraagd in, de, in Hotel Hoogland om ja, aan jou te vragen: wat gaat er volgend jaar op het gebied van programmering? Gebeuren? En wat, wat gaan we doen met de radio? Nou, even, even een stukje geschiedenis, luisteraars. Uh, we hebben een, een beleidsplan gemaakt in 2010. Toen ben ik ook programmaleider geworden van de lokale radio. En daar hebben we ons beleidsplan uh, op diverse onderdelen, financieel, uh, technisch, uh, programmering en noem maar op, hebben we daar, daarin verwoord. En uh, ik kan nu, als ik nu terugkijk, het is nu 2015, uh, kan ik met een gerust hart achterom kijken. Want we hebben toch een behoorlijk uh, aantal onderdelen daarvan kunnen realiseren. En ik, ik focus me dan met name op de programmering. En uh, ja, in 2010 was het zo, was het 80% non-stop en 20% live en als ik een beetje positief benader is het nu 80% live en 20% non-stop hm. en dan heb ik het over tijden van s morgens 7 tot s avonds 12 dan heb ik de nachtprogrammering nog niet eens meegenomen want die is ook de laatste tijd ook wel eens live ja. en ik had in 2010 een, een stapel uh, formats liggen zoals het heet met een duur woord dus van wat voor soort programma's wil je nou gaan maken voor de zandvoorters want je wilt toch graag iedereen bereiken en vorige week uh, heb ik de laatste format van de kast, uit de kast gehaald. Want dat was CFM Klassiek. Want dat was nog een programma wat ik mij na aan het hart ligt. En wat ik nog niet gerealiseerd had. Maar dat is nu ook weer gerealiseerd op de zondagavond. Dus ik ben een hele tevreden uh, programma leiden. Ja, nou, ik kan me voorstellen. Het is natuurlijk ook uh, niet alleen ja, je plicht als lokale radio, Klopt. dat je een scala hebt van verschillende uh, muziek en informatiebronnen. Uh, maar, maar ook, ook is het natuurlijk het mooie als je echt iedereen kan bedienen, zeg maar. Klopt, het Commissariaat van de Media die, die, die, die toetst ons op een drie. Uh, toetst de programmering op een drietal uh, onderwerpen. Dat is informatie, educatie en cultuur. Nou, daar moet je een bepaald cijfer uh, voor scoren. Ik zal het niet allemaal uh, voor de luisteraars uitleggen, maar. Je mag aannemen dat we een cijfer 8 wel verdienen ja. met CFL. Ah, heel goed. Ja, ja. Ruim voldoende. Ruim voldoende, ja. <laughs> Klopt. En dus, dus daaruit blijkt dat je inderdaad de diverse onderdelen van de samenleving ook kan bereiken middels de programmeringen die daarvoor bedoeld zijn. Kijk maar naar dit programma, of luister maar naar dit programma. Het was in 2010 en wellicht nog steeds het best beluisterde programma van de lokale Omroep Zandvoort. En uh, je bereikt een heleboel zandvoorts met dit programma. En je hebt actualiteit en uh, informatie. Dus jullie, voor een belangrijk deel is Goedemorgen Zandvoort ook een onderdeel van dit cijfer 8. Ja, ja. <laughs> nou, maar je hebt nu toevallig het woord kijken laten vallen. Ja. Uh, we hebben het nu wel over CFM. als zijn een radio uh, zender. Maar zijn er ook plannen voor andere nou, media? Dus, uh, uh, ja, nou, dat, is, dat is een ontwikkeling. Uh, de social media is natuurlijk de afgelopen jaren. Bedankt voor de voorzet. Een enorm belangrijk onderdeel geworden. Niet iedereen luistert meer via de radio, maar via uh, de livestream of via uh, de tv. Dus we hebben de, ook die kanalen gebruiken wij daarvoor. Ieder programma uh, bij de lokale omroep, daaraan is een Facebookpagina gekoppeld. Dus je doelgroep die naar je luistert en kijkt, in de studio kan je ook meekijken. Die, uh, die kunnen daarop reageren en zo krijg je een interactie met je luisteraars. Het motto is meten is weten. Nou ja, dat is een aantal jaren geleden een kijk- en luisteronderzoek geweest. Dat is dat weet ik. Dat was rond. In 2010. Holland, ja, in 2010. Ik, van in Holland. ik begrijp dat er plannen zijn om dat weer een keer te gaan laten. Ja, en als programmaleider ben ik een absoluut voorstander om, eh, nogmaals, 2010 begonnen, toen was het luisteronderzoek. En ik ben natuurlijk wel razend benieuwd hoe, hoe het luistergedrag is van de, van de luisteraars. Uh, nu in 2015. Ja. Want dan kan ik meten, is weten, dan kan ik zien. Uh, uh, hoe goed programma's worden beluisterd. Ja. En of Goedemorgen Zandvoer nog steeds het beste beluisterde programma ja, is. Het is ook een soort rapportcijfer. Hè? De... Ik, ik beschouw het absoluut als een rapportcijfer. Ja, ja. En natuurlijk kan je er ook aanbevelingen voor de komende vijf jaar in. Want op, op, er zijn natuurlijk een heleboel veranderingen uh, wellicht die eraan zitten te komen in de, in de, in de mediawetgeving. Mm -hmm. Kijk maar naar Nederland 1, 2 en 3. Ja. Daar, daar zijn ze ook aan het schuiven geslagen. En zo zal het ongetwijfeld op, ten, op termijn ook uh, voor de lokale omroepen gaan gelden. Ja. Maar ja, is het, het is natuurlijk niet niet alleen Zandvoort, maar ook de een gemeente gemeenten profiteren hiervan, denk ik. En er is ook een stukje samenwerking naar Bloemendaal, Heemstede, Radio, dat er niet meer is geloofd. Het klopt. Uh, nou, het is heel actueel. Uh, we hebben jouw FM. Die hebben vandaag hun laatste, laatste uitzending. Dat is van Heemstede? En dat is, dat is, ja, dat is een aangrenzende gemeente. Dat is belangrijk. Uh -huh. Uh, dus er zijn op diverse niveaus uh, al contacten gelegd met die of eventueel Bloemendaal en omstreken geïnteresseerd is om ons die frequentie ter beschikking te stellen, maar dat is een technisch verhaal. En dan zou ons gebied dus uitgebreid kunnen worden. Want het moet aangrenzend zijn, dat is een, een, een harde, harde eis. Ja. En uh, als dat zou lukken, ja dan worden we weer uh, Ja. Maar goed dan, ik wil niet uh, voor mijn beurt praten. Nee, maar dus maar er bedacht, zijn contacten. Er is allemaal wat goed in aardig, maar er het zijn is wel contacten. een mooie ontwikkeling natuurlijk. Ja. ja, maar ook een hele grote verantwoordelijkheid als dat ja. door zou gaan. Kijk, je moet natuurlijk eerst een intentieverklaring krijgen. Ja. Dan moet je met de commissariaat van de media. En dan zou je misschien wellicht aan een uitbreiding kunnen gaan denken. Ja. Dus programma technisch is het zo te regelen. Want we hebben zand voor op zaterdag, zand voor op zondag. Op het eh, programmeringsmiddag, nou, dan noem je dat dan kennen land op zaterdag, kennen we land op zondag. Dat zou zo kunnen. Dus ja. programma technisch gezien, uh, eh, vanuit mijn uh, invalshoek, is het zo te realiseren. Maar het ja. komt natuurlijk veel meer bij kijken. Maar krijgen. dat komt er helemaal niet ja, nou, want je zou kunnen denken aan het, uh, het inlijven van de presentatoren van de desbetreffende vereniging. Klopt, en, uh, en uh, nou, de apparatuur. Ze, ja. hebben, uh, ze beschikken over hele goede apparatuur. Maar ja, dan moet je het met onze techneuten over hebben. Ja, ja precies. Uh, maar dat, die contacten zijn er, laat ik dat spannend. zo maar zeggen. Heel spannend. Heel spannend, spannend ja. ja. ja, Mooi ja. ontwikkeling. Maar dat onderzoek, dat gaat er dus komen uh, volgend jaar? Ja, Als het aan mij ligt, uh, gisteren. Ja. <laughs> nou, dat is ongetwijfeld. Uh, ja, maar, maar het was in 2010 een afstudieopdracht van iemand van in Holland. Nou, wellicht dat we dat uh, zouden kunnen gaan herhalen. Ja. En dan uh, zie ik of mijn rapportcijfer 8 en 8 blijft. Ja, dat is uh, wel de bedoeling. <laughs> Ja. Zijn, er, zijn er verder nog ontwikkelingen dat je zegt van.? Nou, uh, want je zegt klassieke muziek heb je ja. nu voor elkaar gekregen. Dat heeft nu een vaste plek gekregen op zondagavond. Klopt. Zijn er nog meer van dit soort ontwikkelingen? Uh, nou, als je ziet uh, hoe CFM aan de weg timmert. want dat was een vaak gehoorde opmerking van. ja, we moeten wat meer zichtbaar zijn in, in, in, in, in de gemeente Zandvoort zelf. Laten we het vooropstellen, je bent met een vrijwilligersorganisatie bezig. Dus dat staat of valt met vrijwilligers. Maar als ik zie wat we nu al op locatie gedaan hebben het afgelopen jaar... is, is, is laten we zeggen, 300% meer dan we vorig jaar hebben gedaan. Dus CFM heeft die oproep opgepakt en ook uitgevoerd. Ik noem maar op, we zitten bij de Rob Agda Awards, we hebben een live uitzending. We zijn bij het KLM Open aanwezig geweest. We zijn bij, uh, uh, moet ik even spieken, want het is zoveel. We zijn bij uh, de verzet tegen, uh, tegen de windmolens, we hebben een live uitzending gedaan vanaf het strand. Dus de zichtbaarheid van CFM neemt met rassenschreden toe. Vanmiddag de opening van de ijsbaan. Zijn we ook? Daar is CFM TV aanwezig. En dat kunt u dan, dan kunnen de luisteraars en kijkers volgende week wellicht op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 op kanaal 40 eh, terugkijken. En de tv-reacties op tv zijn heel goed. Maar je moet ook eerlijk zijn: we zijn geen professionele tv-omroep. Maar, nee, we, nou, maar we, proberen, we ah. proberen er alles aan te doen. En dat hoor je ook van, van luisteraars en kijkers van bewegende beelden hè. hoe meer hoe beter nou, aan de inzet van de vrijwilligers zal het niet liggen maar uh, het, is, dit, het is een groeifase het is een groeifase ja. en de radio, nou dat is, dat is toch de, de, de, de kern uh, ja, de core business, core, core business dat was het woord wat ik ja. zei. dankjewel Rob ja, ja, nee, maar, dat, business, dat is, maar tv heeft, in de social media, we hebben dus een app gratis te downloaden in de diverse stores alle informatie evenementen, alles staat erop en uh, erin dus ja. we zijn goed bezig mooi nou, dan wensen weer heel veel succes en wij doen er al mee met z'n allen. En bedankt voor ja, de mooie ja. radiocontrole. Toch gedaan, bedankt. Goed. Gaan we gaan naar de muziek toe, naar Chris Ria met Josephine. kerstnummers maken. Trouwens, een hele chagrijnige man is dat. Is dat zo? Ja, vreselijk. Ik heb hem een oh, paar keer ontmoet op het circuit. Hij reed in Ferrari's, maar... Het is, het is, de muziek is heel gezellig. Ja, het was een goede er dus. <laughs> Voor de rest, uh, nee, moet je niet met hem te maken hebben. Maar we hebben, gaan het hebben over muziek. Mooi. Jazz, uh, altijd... Uh, Jazz en Zandvoort, ja. Jazz en altijd lekker. En uh, normaal gesproken Hans Reimers altijd hier. de ja, voorzitter. De voorzitter nu, uh, nu Erik Timmermans. Saxoforist. Ja, door de zater. Nou, dat, mooier kun je het niet hebben. Ja. Wat, wat gaan we verwachten? Morgen hebben we een, een bijzonder goede saxofonist. Dat is Simon Richter. Die en dat uh, zegt, ja, een saxofonist? Ik ben bassist. En je ik de, de ik bassist. ben bent bassist? Okay. Ja, ben ja, nee. bassist. En uh, Simon speelt bij het, uh, het, uh, onder andere bij het uh, uh, concertgebouw. orkers van het Concertgebouw. Dat is hij uh, uh, eerste tenorist, maar hij doet veel meer. Een jongen die... Uh, hij, uh, hij heeft het een beetje met de paplepel uh, ingegoten gekregen. Zijn vader is uh, saxofonist. Bob Richter heb ik ook nog mee gespeeld. In een ver verleden. En uh, ja, hij is, hij is, dat is waanzinnig. Die jongen is zo gegroeid. En hij uh, treedt over de hele wereld op. Hij uh, speelt onder andere ook in de, in de, in de jazz, jazz, Dutch jazz Orchestra. Hij doseert inmiddels in, op het conservatoria van Rotterdam en Den Haag. En uh, ja, ik ken hem van vroeger. Ik, ik zie hem nog als jongetje van 19 binnenkomen met zijn vader mee spelen Dat we echt dachten, het, het grapje was altijd van... Uh, Simon Richter speelt zo hoog dat zelfs 100 niet begrijpen. Maar toen was hij 10. Ja, ja. En inmiddels is hij uh, tegen de 40. En ja, het is, ongel het is echt een van de beste saxofonisten die Nederland momenteel heeft op, op dat gebied. Hij speelt ja. bebop. Het is echt een bebop saxofonist. In dat metier, maar in dat metier is, vind ik hem uh, geweldig. Hij is eerder geweest, een jaar of drie, vier geleden. Maar ja, dus is altijd een groot probleem wat we in Jesse Swamp voor de beetje hebben. Er zijn zoveel goede mensen die je kan uitnodigen. Ja. Dat, ja, ook voor hem is het alweer vier jaar geleden dat hij er voor het laatst was. Dus ik zie er ontzettend uit. Maar het is wel mooi, want voor Zandvoort halen we dan toch wel weer echt toppers binnen. binnen ja, de nou ja ik, heb natuurlijk, ik ben al uh, ruim 30 jaar broedmuzikant. En uh, ik heb natuurlijk een netwerk, ik organiseer al heel lang dingen. En uh, in Zandvoort dat zijn we 14 jaar geleden in mee begonnen. Hier in Zandvoort, daarvoor deed ik het uh, ja, op, uh, over een andere manier. En ergens anders. Zandvoort bevalt me ongelooflijk goed, omdat de, de Krocht een geweldige locatie is. Met een prachtige akoestiek, er staat een goede vleugel. En uh, de eerste jaren was het best wel heftig. Uh, zwaar om het, om het te organiseren. Want je ja. moet mensen wel naar Zandvoort zien te komen. Dat is niet altijd even makkelijk. Waarom weet ik ook niet. Maar goed, dat, ik ben geen Zandvoortenaar. Dus ik weet niet waar, waar het dan ligt. Maar, uh, maar het gaat de laatste jaren beter en beter. Ja. En uh, het kan altijd nog beter natuurlijk. Want we, we kunnen 200 mensen kwijt. Nou, die hebben we niet altijd. Maar de 100 halen we eigenlijk altijd wel. En dat is natuurlijk prachtig. Ja, een gezellige u. argumentatie. Maar, maar... Ja, nou ja, ik vind gezien de kwaliteit. Het klinkt misschien een beetje arrogant om te zeggen, maar gezien de kwaliteit die je biedt. Ja. vind ik het eigenlijk onbegrijpelijk dat het niet iedere keer uitverkocht is. Want dat is best uniek wat daar gebeurt ja. in Zandvoort. Ja. Ja. Dus nou, dat vind ik... ik ook wel knap hoor. Ik hoor dat ook vaak van Hans Rijmers. Dat... Het is de liefde van de muziek. Het is gewoon ja. volhouden. En, en, en uh, het is gewoon. Ont... Ik kijk er niet eens een maand naar uit om het moeten doen. En, het is, uh, ja, en in die 30 jaar heb ik natuurlijk een heel groot netwerk opgebouwd, wat ertoe geleid wat we onder andere Scott Hamilton, Madeleine Bell, Louis van Dijk, uh, Colt ja. uh, ja, dat soort mensen. Dat kan ik niet iedere keer, want uh, dan zijn we gauw failliet. <laughs> ja. ja, dat, dat, dat ja, zullen we al een kruiskaartje tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, goed, ja, aan de andere kant is de ja, heb ik ook wel eens, uh, zie ik ook want dat als je duurdere gasten vraagt, dat je daar vaak meer aan overhoudt dan uh, de wat minder bekende. Dat is wel heel raar, ja. daar komt op de mensen op af. Maar Simon is al straks gevest? Tenor. Tenoorzorg. Hij speelt tenor. Ja. Ah, okay. ja ja en hij is ik hij ik vind hem maar hij is natuurlijk jong. En het probleem wat de jongere generatie muzikanten hebben, is dat ze niet meer de exposure hebben die mensen als Louis van Dijk hebben gehad of een Kortbakker Bakker heeft het via dan ja. natuurlijk gedaan. Ja. Uh, vroeger had je mensen als Pim Jacobs die de jazz nog een beetje populair maakten ja, ja. op de tv, dat soort programma's heb je helemaal niet meer ik ben wel heel blij met het programma van Paul Witteman maar ja, zondagmiddag als iedereen aan het wandelen is goed, het is ja. in ieder geval wat vroeger waren dat soort mensen als Pim Jacobs waren primetime op ja. zaterdagavond ja. dat is niet meer, en daar hebben we natuurlijk de jongere generatie uh, muzici Je we daar gewoon last van en dat, dat betekent dat Simon Richter... Ja, had die jongen 40 jaar geleden geleefd, dan had iedereen hem gekend. Ja. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Daar kan je overal over zeuren, maar het is gewoon een gegeven. En uh, dat neemt niet weg dat... Uh uh, het netwerk wat ik dus heb, ja, daar dat profiteert zo'n voetbal. Het is, uh, ik kan moeiteloos programmeren. Ik kan, ik kan echt uh, de rest van mijn leven kan, kan ik moeiteloos twee keer in de week. kan ik daar wat neerzetten. Dat ja, maar dat, dat is wel lekker natuurlijk. Dan kun je ook mooie keuzes maken. Ja, ja, je doet ook mensen tekort. Zoals Simon is eigenlijk jammer. Er zijn ook heel veel mensen die ik uh, wil uitnodigen. Ja, die er gewoon dan weer te lang geleden is. Maar ja, goed, zo gaat dat. Mm. En wat ook wel grappig is, is dat uh, de, vaak de Amerikanen me vaak wel op de hoogte houden. Want die, moet, die komen niet speciaal naar voor. die moeten dan hier echt zijn. En zo, daarom konden we ook een groot tijd als in op een gegeven moment binnenhalen. Ja. Dan doen we een aantal concerten ja, Dat Dat al echt een, uh, een naam om u te hebben. Ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik speel nou meteen in Berg op Zoom in, in, uh, in mei. Maar ja, dat, dat is alweer net te laat om het verzonnen te boeken, want in mei had ik al wat geboekt hier. Dus dat is dan Zo jammer. jammer. Ja. Ja, nou goed. Ah ja. Luxieprobleem. Keuzes. Ja, ja, ja zeker. <laughs> zeker. Maar uh, morgen is het zover. De laatste aflevering van dit jaar natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. we gaan gewoon stevig door hoor. Maar uh, Johan Clement op piano, dat is ook wel leuk. Die is wel vaker geweest. En slagwerker Gijs Dijkhuizen. Dat is ook uh, voor jazzbegrippen ook... Ja, het zijn allemaal toppers. Jongens die in hun genre gewoon... Uh, ja, wat is het beste? Ik bedoel, uh, dat weet ik ook niet. bedoel, je... Uh, via een Maserati-Distel of via een bukariërwester. Ja, ja, ja, het, uh, het is goed. Ja, <laughs> Daar uh, gaat cool. het om. Ja. En dat is morgen in de krocht? In de krocht, half, half drie. En uh, de zaal gaat open om kwart over twee. En uh, wat wel heel leuk is, dat vind ik wel leuk te vertellen, dat uh, Theo Smit, de beheerder van de krocht, ja? die doet sinds een aantal maanden uh, doet na afloop eten. Kunnen mensen ja? blijven eten, voor, ja, waar, hoe hij het voor die prijs kan doen, begrijp ik niet. Want je betaalt nooit meer dan een tientje, geloof ik. En dat is super gezellig. En waar we in het beginnen wel eens met z'n drie of met z'n vieren zaten, zitten er nu stevens 30, 20 of 30 van die, die blijven eten. En ik vind dat ontzettend leuk, want ik heb dat in België vaak meegemaakt. De, de, de, uh, dat je bijvoorbeeld na, uh, de, voor een ontzettend komt, ja. dan heb je de soundcheck. De soundcheck is geweest, je gaat met z'n allen naar beneden in de kelder. Daar zit de theaterdirecteur, daar zitten de mensen van het geluid, van de techniek. En dat, wordt, dat is een sfeer, dat is geweldig. Iedereen zit er gewoon lekker te eten en dan komt het concert. Toen dacht ik, verdorie, dat, moet, dat, dat, dat is leuk. Dat is ontzettend leuk. Want je, je krijgt ook een soort binding met de publiek en de muzikanten. En je merkt de laatste maanden dat het, dat het, dat het eten uh, echt steeds beter bezocht wordt. Na afloop van het concert. Dus mensen kunnen voor, ik geloof, een tientje. Of misschien nog wel minder, weet ik niet. Morgen. Macaroni, ik ben eruit. Ja, ja. <laughs> dus dat kunnen ze ook nog doen. Dus dat kunnen ze ook nog doen. Nou, hartstikke goed. Het uh, is dus morgenmiddag vanaf half, uh, half drie in de Zindekrocht. Ja. Nou, we gaan genieten. Erik Timmermans, bedankt voor jouw uh, toelichting. En uh, we horen graag weer in 2016 wanneer we verder gaan met Jazz in Zandvoort. Ja, of vier Rijmers of via mij. Dat, uh, ja. Zoals die kan, wil ik er wel weer. Ja, het staat ook altijd in de klink Dus uh, ja, goed. Ja. Ja, bedankt. Ja ja. ja, ja. Goed, even schakelen. Ja. We gaan terug naar <laughs> de muziek en uh, komen we komen straks bij terug met het vervolg van die You ask me where did I fall I'll say I can't tell you where But Bij ons zitten de van het Lein en Ben van Dobie, namens de OVZ, de ondernemersvereniging Zandvoer, voor de officiële tweede trekking van de decemberlood 2015. Wel. Mooie welkom mannen. Ja, bedankt, dankjewel. De taak om uh, zo direct de prijs in als bekend te maken. Natuurlijk hebben we een aantal mooie hoofdprijzen, dat is uh, onder andere de Sonos Play 1 speaker van Radio Schiphouw. En het circuitpark wordt met twee jaarkaarten, mooie ingelijste print van Kees Verkade. Dat is allemaal voor de hoofdprijzen aan het ja. einde. Dat doet iedereen mee trouwens. Iedere week zijn er dus nieuwe trekkingen. Maar uiteindelijk aan het einde van deze periode, hè, op zaterdag 9 januari, dan worden alle loten die ja, ooit zijn verzameld dit jaar, die we ja. allemaal bij elkaar gegooid. En dan gaan we daaruit kiezen voor de hoofdprijzen. Dus ja. Je zou twee keer een prijs kunnen winnen. Ja. Je kan in principe twee keer Ja, prijzen. twee keer. De hoofdprijs en een kleine, nou, kleine prijs. Eén loodje, twee ja. prijzen, nou, ja. dan wil je nou nog mee Ja, toch? Hoe meer lood je heel even, hoe meer kans op reizen ook. Ja, uiteraard, ja, ja, ja, elke week. Ja, en uh, je krijgt een te gratis als je wat koopt in Zandvoort. Hè. Dat, dat is klopt. De, de promotie van de Ondernemersvereniging ja. in Zandvoort. En dan heel graag duidelijk uh, de gegevens invoeren. Uh, ja. We komen eigenlijk af en toe over loten tegen waar je denkt: oh, handschrift is dan moeilijk te lezen. Dus dan is het voor ons veel moeite om te achterhalen wat er nou ja, precies is. Ja, van wie, wie, wie is dat? Ja. Dan? ja, een duidelijk telefoonnummer of heel duidelijk je naam, en e-mailadres, ja, e e ja, dan is ja, dat, ja, dat ja, wel goed. Nou mannen, ik zou zeggen, uh, Nimoun, jij, jij gaat beginnen. Ja, dankjewel. Met uh, de eerste helft van de prijswienhuis. Ja. Nou, daar zal het goed dan op. Beginnen. Uh, een cadeaubon ter waarde van 20 euro van de uh, krantencafé Excel. Gewonnen door uh, Gerard Seinkels. Een cadeaubon ter waarde van 20 euro van Bloem, Sierkunst Bluis. Gewonnen door Grootveld. Een cadeaubon ter waarde van 10 euro. Stegers IJzerhandel. Gewonnen door H.V. Lent. Een cadeaubon ter waarde van 20 euro. Kaashuis Tromp. Die is gewonnen door Schievels. Een cadeaubon van, ter waarde van 15 euro van Level Up. Van, gewonnen door Lourdes. Keur. En cadeaubon ter waarde van 15 euro. Aangeboden door Blokker. Gewonnen door Molenaar. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Slinner Optiek. Gewonnen door W. Dumpel. En één eh, keer een vierpersoons eh, schotel aangeboden door Slager Horneman. Gewonnen door Van der Poli. Cadeaubon ter waarde van 20 euro, aangeboden door de Zandvoortse Apotheek, gewonnen door R. Zwart. En een paar graads Dames of heren hakken ter waarde van 25 euro, door Sana Su-Rupeer, gewonnen door Ellie Hendriksen En Zijfelmandje ter waarde van 25 euro, aangeboden door de Kaashoek, gewonnen door Colijn. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro, aangeboden door Oppertijn, gewonnen door H van Straten. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro, aangeboden door Dobie, gewonnen door Kees Harms. Heb je dat genoteerd, Ben? Ja, ja, die staat okay. wel in het systeem. Ja. En een cadeaubon ter waarde van 10 euro, aangeboden Sebon. gewonnen door Schorrel. En één keer graad zwemmen voor vier personen, Centerpax, gewonnen door E Bos. Dat was de helft van uh, de lijst uh, met winnaars. Ja. Dan gaan we naar het tweede deel, Ben? Ja, ga ik dus het tweede deel opnoemen. Ik wil ook nog even gemeld hebben. Uh, we op een gegeven moment een uh, heer of mevrouw Molenaar. En aangezien we er best wel meerdere hebben op Zandvoort. Ja, nogal. Dus, de winnaar krijgt persoonlijk bericht thuis. En met dat bewijsje gaat hij dan bij de desbetreffende winkel langs. En dan krijgt hij zijn cadeau. Ah, helemaal helder. Dan gaan we verder met de trekking. Uh, vierpersoons bucket friets, uh, inclusief Frietshuis, aangeboden door Snackbar Het Plein. Door de heer Van Dam. Een cadeaubond ter waarde van 10 euro bij Van Vessem. Door Esmee van der Werf. Een fotolijst van Oud Zandvoort, eh, door het Zandvoort Museum aangeboden... gewonnen door Marja Koning. Een cadeaubon te waarde van 10 euro bij Arie Guid, gewonnen door Sylvia Herrero. Cadeaubon te waarde van 15 euro aangeboden door Emotions By... gewonnen door Ilse van der Broek. Een koffie, thee, chocolade cadeau van Tea, Chocolate and More... gewonnen door Els Vossen cadeaubon te waarde van 25 euro van Bitsim, gewonnen door de heer of mevrouw Zuidema. Cadeaubon te waarde van 10 euro van fotozaak Neno Gorter, gewonnen door Jedy Schrader. Een gratis consult bij Dierenkliniek Zandvoort, gewonnen door Joke van der Zon. Cadeaubon te waarde van 10 euro van ABC en meer, gewonnen door Maya Koning. Kostuum stomen of reinigen bij Stomerij Beus, gewonnen door Doon Griekspoor. Een gratis ontworming voor hond of kat bij dierendokter Zandvoort. Gewonnen door Anneke Beekhuis. Cadeaubon te waarde van 10 euro van Vlugfession, Gewonnen door E.A. Koper Bluis. En de laatste die we dan hebben. Cadeaubon van 10 euro van Miso Gewonnen door de heer of mevrouw J. Zwemmer. Nou, dat betekent dat er een heleboel gelukkige zandvoorten zijn op dit moment. Die allemaal een prijs hebben gewonnen. Gefeliciteerd allemaal. Ja, ja, al, gefeliciteerd al, gefeliciteerd al, allemaal. Ja. Ja. Uh, mannen dus, degene die de prijs hebben gewonnen, die krijgen persoonlijk bericht. Of via de e-mail of via de telefoon. Ja. Dan kunnen ze daarmee met uh, het bewijsje wat jullie uh, verstrekken naar de betreffende winkel. Ja. Dus dat gaat, gaat helemaal lukken zo. Klopt en, uh, helemaal. Zij doen ook nog mee voor de hoofdprijs. Ook degene die vandaag niet heeft gewonnen. Die doen ook mee voor de hoofdprijs. Wanneer ja, is de trekking? Uh, 2 januari. Oké, okay. maar niet zo snel denk ik. Ja. En hoe lang duurt de actie nog? Dat duurt nog, uh, we hebben nog uh, volgende week nog, 19 december. Trekking. En dan de hoofdtrekking uh, 2 januari. O, uitstekend. Bij, uh, dus dat betekent dat veel mensen kopen en loten inleveren? Dat is de bedoeling? Ja, hoor. zeker. Dat ja, ja. Ja. klopt helemaal. En zijn er ook heel veel loten ingeleverd? Ja, het, gaat, het wordt er steeds meer. Oh, ik okay. moet af en toe even met twee grote uh, twee tassen moet ik, uh, lopen. Dat scheelt weer een ziet toch? Ja, zeker. Nee. Ah, dat, is dat is wel mooi. Dat Het houdtje van de straat. Ja, Zit wel lekker bezig. Sorry. Nou, een succes verder. En volgende week zaterdag hebben we weer een vertegenwoordiging van ja. de overzet hier. Om de trekking te, aan te ronden. Nou, bedankt voor jullie tijd. Ja, Graag ja, gedaan. En een fijne succes. Dank nou, mooi. Echt. Dan kijken wij even wat er allemaal te doen is in Zandvoort in de agenda, Arie. Ja, dat is een behoorlijke agenda. Elke week weer. Op 12 december hebben we de toneelvereniging in Hildering in de krocht met De mensen kennen niet meer Lachen. Aanvang is om kwart over acht. Kaarten die zijn al niet meer verkrijgbaar, heb ik me laten vertellen. Nou, dat is in ieder geval een mooi succes. Dan ja. hebben we de, de Kerstver aan zee op het Raadhuisplein, ook op 12 december. Het is uh, vandaag. hè? Ja. Gisteren? Nee, 12 december is vandaag. 12 december vandaag. Ja. Ja. We we het Van. Dat is mooi. De Kerstver aan zee op het Raadhuisplein tussen 3 en 9. Vanaf vandaag tot en met 3 januari winter ijspret op de ijsbaan op het Raadhuisplein. Voor de oude handvoort tussen het tramplein. is goed geopend. Hè? Ja. Uh, ja, altijd leuk. Ja. Morgen dus, uh, daar hebben we al even over gehad... Jess in Zandvoort met Simon Richter, de saxofonist in Theater de Krocht. Vanaf half drie, entree is 15 euro. En daarna kunt u hem natuurlijk nog blijven eten. Ja. Hebben we net gehoord, uh, wat was het, macaroni of zo? Nee, nee, nee tijdens het maakt altijd goede maaltijd. Oké, okay. 13 december, Wintertheater in Zandvoorts Museum. Harpiste Tjarde van Leiden zal daar een recital geven. Vanaf drie uur middags. De toegangsprijs is dezelfde als voor het museum, dus daar hoeft u het niet voor te laten. Dan hebben we 15 december het uh, beroemde, inmiddels beroemde fluitketel Curling op de ijsbaan. Van 8 uur s'avonds tot 10 uur s'avonds. En meer informatie daarover krijgt u op wwwijsbaanzandvoortnl curling. Kijk eens even aan. Op 16 december, Williams Pub Pool toernooi aan de Haltestraat 44. De entree is 5 euro. Ja, en dan hebben we Ladies Cocktail Night bij de Williams Pub. Van 7 uur s'avonds tot 10 uur s'avonds, dat is op 17 september. En ook op dezelfde avond, ja, dat lijkt wel concurrentie, is de Ladies Night in de Bioscoop Zandvoort van half 8 tot half 11. De entree is 13,50 euro, inclusief een drankje en een hapje. Jawel, dan zijn we op 19 december aangeland, uh, de sprookjeswandeling. Ja, het hoort altijd. daar altijd meer over in uh, onze uh, programma's. Op het kerkplein, smiddags tussen vier en half zeven. 4 euro per kind. En meer informatie op www.sprookjeswandeling.nl. De dag daarna, 20 december alweer. Ja, het schiet lekker op. Zandvoort loopt voor Serious Request 2015. U kunt zich nog inschrijven op www.zandvoortloopt.nl. De prijs is 15 euro per persoon en de aanvang is om 12 uur s middags. Ja, en daarmee uh, sponsort u dus natuurlijk Serious Request. Absoluut. En dat wordt later ook nog wel behandeld in onze programma's. Classic Concerts, uh, het kerstconcert met de Star. Als er nog kaarten voor zijn uh, in de Sintagata-kerk. 3 um, ja. uh, uur s middags, 20 euro per persoon. De Star. niets mooiers dan dat. Nee, natuurlijk. dit is fantastisch. Met, uh, in de kerk uh, rond kerst op 20 december. 20 december ook op de 10.000 stappen van Zandvoort. De start is bij de oude Halt aan de Vondelaan. Van 10 uur s ochtends tot 12 uur. Ja, eh, ja? ja, en dan hebben we nog wat, wat opmerkingen. De eerste dinsdag van de maand om half 11. Digitaal spreken we u voor al uw vragen over iPads, tablets en smartphones. ...bij ook Zandvoort in de Vlevingsraad 55. Ja, ook is er nog een visio-inloopspreekuur u bij de bibliotheek op 16 december. Dat is voor de ondersteuning van slechtziende en blinde mensen. Uh, u kunt ook dit programma uh, opnieuw beluisteren. En de herhaling is op donderdags van 8 tot 10 uur. Voor de uitzending Gemist kunt u gaan naar www.zfmzandvoort.nl. Vult u dan gewoon de datum en de tijd in. En uh, let er wel eventjes op één uur later invullen dan dat er de uitzending geweest is. Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat het op de zomertijd draait. Juist. Dat zit er dik in. We gaan bedanken voor dit programma de techniek van Casper Geurensen. De ja. redactie van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik met de eindredactie van Gerry Rutte. Koffie kregen we van Gert van Kuik vanochtend. en hij heeft inmiddels een jas aan, dus gaat weer naar huis. Ja. Presentatie van dit programma van Ari Koper. En Rob Petersen, ja, hotel, hotel Hoogland. Ja, bedanken we natuurlijk voor de gastvrijheid. in de koffie, in de thee, en het water. Dat is weer een fijn weekend. En we gaan eruit met uh, muziek van Vangelis: Conquest of Paradise. Vraag tot volgende week. DFM wenst jullie allemaal fijne dagen.